Goedenavond, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. De zalen van Poppodia worden weer wat drukker. Volgens bronnen in Den Haag mogen ze vanaf volgende week zaterdag weer voor drie kwart vol. En hoeven bezoekers ook niet meer op een stoeltje te zitten. Voorwaarde is wel dat iedereen bij de ingang een groen vinkje in de corona check app kan laten zien. Van de evenementensector mag het allemaal wel wat sneller. Zij willen naar 100% bezetting. Wij denken dat we bij evenementen tijdelijk door middel van de corona toegangsbewijs uh, al heel ver gaan met maatregelen. Dat we daar de mensen eigenlijk allemaal gezond binnenhalen. Uh, dat we daardoor ook 100% kunnen draaien is aangetoond. En we zijn er klaar voor om dat ook te gaan doen. Morgen is er weer een persconferentie over de coronamaatregelen. Door klimaatverandering moeten de komende 30 jaar mogelijk ruim 200 miljoen mensen... gedwongen naar een andere plek in hun land verhuizen. Dat staat in een rapport van de Wereldbank over klimaatverandering. Vooral in armere landen is het gevaar groot... En beroemdheden die de regels overtreden op Facebook worden anders behandeld dan normale mensen. Dat staat in documenten die in handen zijn van de Wall Street Journal. Normaal worden berichten waarin bijvoorbeeld wordt opgeroepen tot geweld verwijderd. Maar bij politici, voetballers en presentatoren gebeurt er niets. Facebook zegt dat de documenten verouderd zijn en dat ze de boel hebben aangepast. En de burgemeester van Urk is boos op een groep jongeren. Afgelopen weekend gingen die verkleed in nazi-uniformen de straat op en kroegen in. Waarschijnlijk was dat als protest tegen het coronabeleid. Op beelden is te zien dat een jongen in een gevangenispak met een jodenster onder schot wordt gehouden. De burgemeester is daar heel erg van geschrokken, zegt deze verslaggever van Omroep Flevoland. De burgemeester heeft eigenlijk aan de raadsleden ook laten weten dat ja, de manier waarop deze groep dit heeft gedaan, uh, verafschuw ik niet alleen persoonlijk ten zeerste, maar wij allen als gemeente Urk. De jongeren waren namelijk verkleed als nazi's. Dit is niet alleen zeer verwerpelijk en uitermate ongepast, maar ook kwetsend voor grote bevolkingsgroepen. Met deze smakeloze actie is wat ons betreft een hele duidelijke grens overtreden. En je krijgt het weer nog veel opklaringen. Het is bijna overal droog. Vannacht kan er wel wat mist ontstaan. En morgen is er geregeld zon. Het wordt ook een stuk warmer. 21 graden aan zee tot 26 in Limburg. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Nog steeds een half uur vertraging op de afsluitdijk van Noord-Holland... naar Friesland toe op de A7 de afsluitdijk door de werkzaamheden. En tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort? Zin in Zandvoort. Is zin in ZFM. ZFM? Met nu de herhaling van Alternative FM. In hadden we nog een uh, gesprek met uh, Jeps, Salvisberger en uh, Vincent, wat zeg ik, Valerio Recenti. De twee uh, mannen met Evelien Rombouts, de enige dame in het gezelschap uh, van Darker. De, de band komt uit Telburg, uit Brabant. Ze hebben sinds bijna twee weken deze EP uitgebracht. Waarop deze single ook staat, want die heb ik al eerder gedraaid. En we vonden het wel eens leuk om met de mannen en de dame van Darker... eens eventjes te bomen over die muziek die ze nou maken. Rainy Days heette de EP en Hope... Dat zegt het eigenlijk al, hoe donker het ook kan zijn, maar er is altijd hoop. Uh, dat hebben ze vorige week min of meer verteld. Um, welkom in dit tweede uur alweer van deze Alternative um, Dat uh, doen we alweer een tijdje. En zoals uh, gezegd uh, komt er uh, ja, nieuw materiaal aan, want het album van Queen Splasher is onderweg. En ook bij 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf hebben we daar wel eens aandacht aan besteed aan Queen's Pleasure. We gaan nog even terug. Want dit is een van de bekendste van Queen's Pleasure. How it feels! 12. En ze komt niet uit Groot-Brittannië... zoals ik uh, Awe heb uh, vermeld... in de eerste instantie bij 3 voor 12 Noord-Holland... in het releaseoverzicht uh, van augustus. Nee, ze komt uit de Verenigde Staten... en uh, ze woont al een tijdje hier. Uh, daarvoor hoorde je de Queen's Splasher met How It Feels... alsof het tempo uh, toch nog een beetje omhoog uh, moet gaan... wat het betreft de draaien van muziek. Dat doen we dan graag, want we hebben toch uh, een reguliere uitzending kunnen we ook deze doen van Albertine en Drops. I keep on crawling down from hilltops Nothing can stop me since I took The grass is wet, but I don't seem to care. Cause I need to keep on rolling down. The hails of weeping on in front where I keep on singing. The air is wet, but I don't seem to care. 'Cause I need to keep on falling down. The sky's all whipping morning fronts, for well I. affection on my cowardly resistance till I give it up Een Noare randje ook. Er zit een beetje een raadvol randje aan. Maar wel heel erg bijzonder om naar te luisteren. Er zit ook ook wel een beetje Amerikaan in, lijkt het wel. wel. Lucas Bateau. Vorige week hebben we hem even gesproken naar aanleiding van die single, die hij heeft uitgebracht, namelijk Punch gebeurde in augustus. De laatste donderdag van augustus, nee, de laatste vrijdag van augustus toen had hij het hem uitgebracht. En uh, het mooie van, uh, op een gegeven moment uh, was daar een foto die hij had uh, gemaakt. En die foto was van een tankstation hier op de boulevard Barnaar. Ja, ik zag het ineens. Ik denk, dat is toch gewoon hier. En hij beantwoordde deze vraag bevestigend. Albertine hoorde je daarvoor met Drops. Uh, we gaan uh, nog eventjes door met uh, muziek uh, te draaien. Caught in my brain van Aijl. Ook een band die regelmatig uh, te horen is in alternative FM. Caught in my brain. My brain even nog weg hebt. Dat nummer van uh, Lassette. Ja, uh, grijpt hij me voor het eerst echt, uh, gewoon echt naar de strot. Uh, in, uh, in dat opzicht. Naar, ja, dat deed hij eigenlijk al. Maar nu echt uh, even en even. Uh, dat gaat alles uh, om het brein. En dat, uh, dat heeft daar ook uh, daarvoor mee te maken. Met Corting by Brain van Aijl. Um, en Lassette, dan is het niet ver van Lassette naar Low Eric Sound System. Uh, Dylan Zonnevan, Goedenavond. Goedenavond. Ja, ja. Uh, want uh, eindelijk is het zover hè? Jullie mogen uh, op uh, gaan trainen in patronaat. Ja, dat is tijd, ja. <laughs> ja, want uh, uh, ook jij uh, en, ja, en ik ook hoor. Uh, want uh, ik heb me ook een beetje druk uh, gemaakt over het uh, verhaal van uh, de evenementensector. Uh, en met name ook uh, met uh, de afgelopen week... Uh, waarbij ik zelf dan ook voor, voor een deel uh, betrokken ben om hier uh, radiotechnisch uh, het een en ander te regelen voor een uh, Formule 1 wedstrijd. Uh, ja, want uh, jij hebt er ook naar gekeken. Hè? In de 70.000 mensen om de tribune, dan denk ik het uh, festivalseizoen uh, mag, uh, mag ook nog wel een uh, staartje daarvan meepikken. Of uh, heb ik dat verkeerd? Nee, dat, dat ben ik het zeker mee eens. Maar het is al anderhalf jaar gezeik uh, voordat ik het zo zeg. Ja, nou, je mag het zeggen, dus... Uh... Uh... Nee, ik, ik, ik, ik gun het Zandvoort, ik gun het die racefans. Uh, maar wat ik wel vind is dat mensen hun woede die ze daarover hadden, mm. uh, die hadden ze veel beter op Den Haag kunnen richten. In plaats van op al die mensen die daar. Die hebben gewoon een kaartje gekocht. Er zijn nog mensen uitgeloot, omdat er maar twee derde. Uh, die moeten dan weer wachten tot volgend jaar. Ja, uh, uh, ja het is gewoon. Het is gewoon um, die woede die kan je veel beter naar Den Haag richten. in plaats van naar ja. die racefans. Want die racefans die kopen een kaartje. die houden zich zo goed mogelijk aan de regels. Hm. Ik bedoel, uh, ja, je bent als minister ook wel een beetje dom. als je ervan gaat. ja, gepasseerd evenement. maar ja, je. Je kan onmogelijk blijven zitten als Max er stapt op uh, Eerste pols voorbij komt in zijn laatste rondje. Zodra ik zegt een achterlijke debiel als je ervan uitgaat... Ja. Dat je dan blijft zitten. Ja, en dan zal ik er nog even aan toevoegen. Uh, vrijdagmiddag, op een gegeven moment na de eerste vrije training... iedereen uh, gaat in één keer van die tribune af... Wil even een, uh, een biertje met een, uh, met een hapje, we denken, pinstoring. En daar staan dan een hoop uh, mensen op een kluit. En ik bedoel, ja, uh, dat hebben ze allemaal wel glad getrokken. Maar het is natuurlijk wel een beeld, wat natuurlijk uh, heel Nederland uh, ingaat. En ik heb zoiets van: ja, dat, dat is vragen en moeilijkheden. En die Hugo, die zit natuurlijk ook te kijken. En die denkt, ja, dat. Uh, die heeft ook voor een deel ook bakstaan moeten halen. Maar goed, uh, het, is, uh, het, is, het is inderdaad wat je zegt. Maar uh, dan, dan komen we bij het uh, verhaal. Want ik sloeg de krant open vandaag, het Haarlemse Dagblad. En ineens, ja, ik heb het niet helemaal gelezen. Want uh, uh, daarna kwamen mijn koffievrienden om negen uur uh, aan tafel. Dus ik moest de krant wegleggen. Uh, maar goed, uh, jullie hebben aangekondigd uh, dat, het, uh, dat het nu echt uh, doorgaat hè, met, uh, met het uh, spelen in Patronaat. Ja, het gaat zeker door. Ja. Um, hoe heb je uh, dat, dat beleefd, want het lijkt me niet uh, echt uh, bevorderlijk van, ja, uh, je mag, oh nee, toch maar niet onderin stilstaan, dat idee. Nou ja, het, het, eigenlijk was de, de eerste show was gepland in november, mm -hmm. op Tessa de verjaardag rondom de release van Fuse en, uh, was het jouw single of uh, EP? EP ook, ja, ja. EP-release eigenlijk, dus dan zou Lazette uh, en Low zouden achter elkaar spelen. Ja. Nou, dat ging niet door, toen is het verplaatst naar uh, maart en dat ging niet door, nou, toen hebben we het maar uh, gecanceld helemaal. Uh, toen is Tesla natuurlijk bij uh, Lower gekomen mm -hmm. en toen hebben we mogen repeteren in Paternaat in mei of juni, mm -hmm. ah, maar even één een of twee maanden was dat. En uh, toen hebben we ook al gemeld uh, vlak daarvoor van, uh, ja, er mogen weer dingen. Zullen we nieuwe datum plannen? Nou, dat was in eerste instantie, was dat nog voor de zomervakantie. Toen werd het, uh, op initiatief van patronaat, werd het toen eind september. En heel snel werd het al eigenlijk nu 10 september. Morgen dus, uh, ja, dat kwam beter uit. Uh, en eigenlijk voor ons, voor ons ook. Uh -huh. uh, omdat, uh, ja... 25 september komen er nieuwe maatregelen, blijkbaar uh, of, of minder maatregelen, maar dan moet je wel weer testen voor toegang doen. Ja, bla, bla, bla. En, en dit is allemaal gewoon vrijblijvend, dus je mag gewoon naar binnen. Ja, oké, okay, dus, dus... En dit is wel anderhalve meter afstand, maar ja, weet je, als iedereen gewoon lekker naar binnen mag. Ja, in welke zaal gebeurt het? In de kleine of in de grote zaal? Grote. Grote zaal. Ja, ik, ja. Ik, ik, ik, uh, ik moet je zeggen... vorige week, uh, niet vorige week zondag... maar de week ervoor, op een zondag... dat was uh, de laatste zondag van augustus... Uh, toen had ik, uh, had ik overleg met, uh, met mijn collega's... van de 3 voor 12 Noord-Holland. Uh, het ziet er wel heel erg leuk uit... met die bank, hoor. Dus ik... Ja, en het, en het wordt nog leuker. Maar dat, ja? waar, uh, dat, uh, dat gaan we met licht allemaal doen. Oké, dus er okay. dus, dus, dus, dus staat wel iets, uh, iets te wachten. Maar... Oh, zeker. Ja, ja, maar jullie muziek is toch eigenlijk ook van huppeté die banken weg en, en, en toch een beetje uh, beweging in die zaal, dat, dat, dat lijkt me wel, Ja, ja? ja maar ja, het is, uh, het, er is niet heel veel andere keuze op dit moment mm -hmm. en we zijn al lang blij dat we weer kunnen spelen mm -hmm. en uh, er was van het weekend was er ook een natte sokken nou ja. Wat is dat dan? Uh, not, not ja, a a sok natte sokken is een, uh, een DJ-collectief. Uh, van een paar mensen die ik ook heel goed ken. Mm -hmm. en, uh, dat was ook gezittend, Maar ja, ik zag ook mensen die dan uh, gewoon op hun, staanpla een stand, maar op hun plek waren aan het dansen. Dus wel staan, maar wel op hun plek. En ja. gok ook wel dat ze dat bij ons gaan doen of niet. Maar dat zien we dan wel. Ja. Uh, maar ik ben al lang blij dat, dat, we, dat we weer mogen. Ja, uh, dat, uh, dat is een ding. Want dat, die... dat we nu kunnen presenteren als, uh, als nieuwe formatie. Ja, want, want dat is ook eigenlijk wat je beoogd hebt al sinds lange tijd. Hè? Deze, deze samenstelling met z'n drieën op het podium staan. Um, maar als ik dan weer dat proces hoor van jou... Uh, hoe het dan gaat, van wel, niet... Uh, dat geeft eigenlijk een beetje ook aan... wat Joshua Nollet destijds ook uh, verwoord heeft. Hè? Hoe mensen dus min of meer... De buitenwacht, hè? want ik bedoel de buitenwacht tegen muzikanten aan. Het is een pleneraar, pleneraarij eh, om, om iets voor elkaar te krijgen. Maar ondertussen, eh, ja, je wordt, je wordt er helemaal afgeleid. En het, eh, het afleiden is dan van de muziek waar je eigenlijk het liefst mee bezig wil zijn. Ja, klopt. Ja. Want dat, de, vat ik het zo goed samen in dat, in dat opzicht? Dat, dat, dat, dat proces wat je, wat je doormaakt om, eh, om een datum te plannen en, en, en noem maar op. Ja, tuurlijk. Je, je plant een datum, daar kijk je naar uit en in je achterhoofd hou je rekening mee van ja, er is een kans dat het niet door kan gaan. Maar ja, dan komt die datum dichterbij en dan hoor je misschien twee weken van het volgende jaar dat kan niet doorgaan omdat uh, meneer de, meneer de uit Den Haag... Uh, ja. Oom oh, Dat ...loopt af te kondigen. Ja. En dan je, verplaat je het. Nou, dan kijk je daarnaar en denk je, nou, het zal vast wel goed. Het is een beetje hetzelfde toen we vorig jaar geselecteerd werden voor de popronde. Toen werd dat ook elke keer uitgesteld en nu staat het uiteindelijk gewoon helemaal gecanceld. Hm. Uh, we hebben toen één keer kunnen spelen. Ja, uh, ja. en uh, nu is het gewoon eindelijk weer spelen. Ja. En uh, ik sta al 100% achter de woorden die uh, Josh heeft uh, gezegd ook in die uh, Instagram dingetjes. Ja, la la laat haar geen misverstand. Ook ik, heb nee. die, ik heb die ook onderschreven, want, uh, want ik vond uh, helemaal terecht uh, hoe hij dat zei. En ook de manier waarop hij het verwoord heeft. Ik denk ja, uh, daar kun je het even mee doen in dat opzicht. Um, Night and Day, dat was het laatste wapenfeit uh, van Low Electric Sound System. Hebben jullie dan toch nog uh, besloten om maar even te wachten met uh, nieuwe releases uit te brengen? En uh, dan weer aan de hand als het dan weer enigszins kan met optredens weer dat, uh, dat ook het nieuwe materiaal te laten horen? Mm, niet per se. Nee? We hebben, we hebben veel, uh, veel gewerkt aan nieuwe muziek. Mm -hmm. Uh, sorry voor de achtergrondtelefoon. <laughs> uh, nee, uh, we hebben veel gewerkt nieuwe muziek. Er is een nieuwe, een nieuwe klaar, alleen er staan nog geen datum voor. Dat, dat, uh, dat gaan we nog bespreken de komende weken, wanneer die uit gaat komen. Mm -hmm. uh, maar ja, voor de rest uh, zijn we gewoon veel bezig met nieuwe dingen. Ja. En, uh, dit, dit is ook de show waar we iets nieuws gaan uitproberen. Dus dat... Uh, Mensen kunnen dus uh, wel wat uh, nieuws gaan verwachten. Uh, ja, uh, even nog uh, voor alle duidelijkheid: wanneer mogen jullie spelen in het uh, Patronaat? dit weekend? Uh, hè? Ja, nee, morgen. Morgen. Um, uh, morgen, ja. En uh, we spelen dan in de grote zaal en om uh, acht, acht uur gaan de deuren open, half negen draait Storm Metis, draait een uurtje, mm. of, uh, sorry, half uurtje. Uh, en dan uh, spelen wij van kwart over negen tot, wat nou, zal zijn, half elf is. Oké. Okay. Dus uh, het is wel besteed als ik het zo hoor. Ja. Ja. Um, goed, dat was, uh, nou ja, dat was even jullie verhaal. Maar we gaan nog even terug naar uh, eerder uh, de, dit, nou, dit jaar. Ik weet niet, wanneer hebben jullie me ook alweer uitgebracht Night in Dave? Uh, maart dacht ik. Ja, zie je, in het voorjaar. Ja, eind, eind maart zoiets, ja. Ja, ik heb helemaal geen besef meer van tijd of wat dan ook. Um, laten we hem nog een keer draaien. Low-edic Sound System met Night in oh, ja, Dave. Ja, ja. ja, ho, ho, ho, ja. Wat, wat is er? Er zijn nog kaartjes vanmorgen. Ah, uh, ik, <laughs> ik kan het al bij de, deur kopen, Dat, uh, bij de deur kopen. Bij de deur kopen? Bij de deur kopen. Dus het kan nog wel allemaal? Het kan zeker nog. Oké, okay, nou uh, dan uh, zet ik hem even terug. En dan uh, gaat die, gaan we hem nu even laten horen. Dus Low Eric Sound System met Night in Day. <middels> Please do me a favor. Let me be critical. It's my human behavior. It's in my nature. Finding out the physical. Beyond what's wrong and right. Go between the polarized, hypnotized. I've got particles, molecules, multitudes of. sitting here with all cards on the table Asking you to hear my lovers prayer. Still my hands shake every time you're coming closer My voice quivers when I talk to you Still I'm scared there's a skeleton Still my heart beats loud when you say you love me too You get my both feet on the ground. It's when I know I need you more. En Dancing on the Wire. Daarvoor hoorde je Low Eddick Sound System met Night and Day. Morgen dus om kwart over negen ongeveer. Dan uh, kun je ze zien. En een fraaie, vette lichtshow uh, zoals uh, Low Eddick Sound System. Dat ook uh, net uh, heeft uh, verwoord in een telefoongesprek wat we met hem hadden. En bovendien, we kennen hem al een tijdje. Want uh, Marcus en ik uh, komen regelmatig als zijnde... Uh, als programmamakers van de Alternative FM bij de Rob Hakka wordt... en dan staat hij meestal ook nog uh, wat te draaien uh, in dat opzicht. Maar dat was nog voor de pandemie. Toen alles nog uh, heel veel uh, kon en tegenwoordig uh, kan bijna niks meer. Maar uh, misschien al lang wel blij dat er uh, morgenavond uh, het nodige alweer te doen is... in uh, het patronaat in de grote zaal wel te verstaan. Dat uh, is het uh, verhaal van uh, het optreden morgen. Um, verder met de muziek. Uh, want uh, aansluitend op uh, de muziek van Jasper Schalks... is uh, deze Jonathan Rhodes... At Least I Found You heet het nummer. En dat is zoals men zegt... van de maatschappij die dit uh, onder de aandacht brengt... een beetje Amerikaner. something straight. I tell myself that things will change, but I'm drowning. And where do I go when all other paths are tried? I'm walking in circles and circles are all I find. Nothing goes as you'd expect, but I found you. And if love is just a game of chance, I hold some good cards in my hands 'cause I found. Get me out of this Rhodes, At least I found you. Even één een om één. Af en Maar dat heeft ook te maken met een primeur van vanavond. Want Josephine Odile heeft een nieuwe single die morgen gaat verschijnen. En uh, hij heeft ook een hele mooie lading. Volgende week zullen we het er wel over hebben wat het echt inhoudt. Be Your Better Self. I'm glad you returned. It's all about intention. A gold star for your effort. So go on. Don't you settle for less? Is it ever enough? Pursue. Het is bijna 9 uur. Deze Josefino Deal, Be Your Better Self. Ze brengt het, het, het muzikale gedeelte uit bij Piers Holland. Dat is de maatschappij die waren ze vriendelijk om mij vandaag deze single te sturen. Terwijl die morgen pas uitkomt. En dat is altijd heel fijn als we dat mee kunnen nemen. En volgende week dan uh, gaan we met uh, Josephine ook uh, praten over deze single. En dat komt mooi uit, want uh, een dag daarna, meteen eigenlijk om 12 uur, uh, meteen erop. Dan uh, wordt de single uh, worden ook op uh, de video uh, gezet. Uh, beter gezegd, dan komt de clip uh, op YouTube uh, te staan. Dat gebeurt dus 17 september. Dat is dus uh, vandaag, dus morgen eigenlijk over een week. We zijn bijna aan het eind gekomen van die tweede uur. We hebben er dus nog eentje. En we hebben deze ook al vaak laten horen. Want het is een, ja, best wel een gevoelig thema voor millennials. En daar gaat deze zong eigenlijk ook over. En Robin de Geus is de man achter de Neko. Maar hij zelf maakt ook nog, nog eens deel uit van de band 45 Acid Babies, daar uh, speelt hij ook nog, uh, nog in. En we zijn bezig om hem hier uh, naartoe te krijgen. En of dat gaat lukken, dat is vers 2. Maar tot aan het nieuws hoor je in ieder geval de Poor Millennial Crybaby. you have.